1 uur. Lieselot Tomassen met het NOS-journaal. Servië heeft geen genocide gepleegd op Kroaten. Dat is het oordeel van het internationaal strafhof in Den Haag. Kroatië had de zaak aangespannen. Volgens de hoogste VN-rechtbank zijn er in de oorlog van 1991 tot 1995... wel degelijk misdrijven gepleegd die de kenmerken hadden van een volkerenmoord. Maar het bewijs dat de daders ook een vooropgezet plan hadden... om een bevolkingsgroep uit te roeien ontbreekt. De Kroatische regering beschouwt onder meer de verwoesting van de stad Vukovar door het Servische leger in 1991 als volkerenmoord. De politie in Frankrijk heeft acht mensen opgepakt... die worden verdacht van het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië. De acht werden vanmorgen vroeg aangehouden... bij invallen in de buurt van Parijs en Lyon. Er is geen verband met de aanslagen... die moslimterroristen vorige maand in Parijs pleegden... zegt minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. Na de aanslagen in Parijs heeft Frankrijk de strijd tegen terrorisme opgevoerd. Pro-Russische rebellen zeggen dat ze een vliegtuig en een helikopter van het Oekraïense leger uit de lucht hebben geschoten. Dat zou in de buurt van Donetsk zijn gebeurd. De Oekraïense regering heeft nog niet gereageerd op het bericht. In het gebied wordt sinds vorige maand weer gevochten na een maand van relatieve rust. Pomphouders in de grensstreek krijgen voorlopig geen schadevergoeding vanwege de accijnsverhoging van 1 januari vorig jaar. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. Volgens de rechter is het aannemelijk dat de pompeigenaren schade hebben geleden, maar is niet te zeggen hoeveel. Ook voordat de accijnsverhoging inging hadden ze al te maken met fors teruglopende inkomsten. De pomphouders wilden de schadevergoeding omdat automobilisten massaal over de grens zouden tanken vanwege de veel duurdere brandstof in Nederland. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele winterse buien, verder periode met zon maar in het zuidoosten overheerste bewolking, het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. We staan een korte file op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Knoppen plein 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker, lekker.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 Antwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met, met nu. nu. ZFM luncht. ZFM <hcomplacus> luncht. <tops> ...erg mooi dat u grote getale vanavond hier in het spel gekomen bent... ...en nu thuis ook, allemaal leuk. Uh, goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd... ...ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. <lacht> Ik heb gekappeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht, maar geen gewone tent, een bungalow tent. En dat is beradelijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in een bungalow ga je niet door een rutsluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in twee zakken. En de zakken die erin gaan zitten... ...dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft... ...omdat die aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminiumbuizen waar je stalen zenuwen voor moet hebben. Vooral als, je, vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijven beweren dat je eerst die twee lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die drie korte moeten zijn zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen, je vrouw is al lang mokkend het bos in... en dan denk je, dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende anderhalf uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gedaan. Die man zit altijd, doe het voor eerst? Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je nou nergens mee bemoeit... zet ik een tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft één nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, ja, Die een tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook s'nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Ik heb ook één waarschuwing. Als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want dan komt Jaap weer en die roept Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi, want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen. Maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, krapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet piepstuk in een pannetje. Nee, dat is hout, sprokkelen, erop, aansteken, doet het niet, wapperen met een krant. gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat er een kip op. En die wordt langzaam zwart. Keihard en niet gaar. Dat is geen barnevelder, dat is een blakenvelder. En die eet je dan ook met je handen, heb je weer zulke blaren, en daar hebben ze dan weer trekstallen voor, dat heet kruidenboten. En een weer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naarden. Ja. En die zegt, Jan, zullen we nog eentje nemen? En dan zeg je, je kan een heleboel van mij cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je s'nachts in je slaapzak ligt... en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping... dan denk je bij jezelf, nou, dat fonds, dat is nog zo slecht uit. Chirp, cheep, cheep. Daar begonnen we uh, de uitzending mee. Nou, niet allemaal. We hebben eerst gelachen met Jan Blazer. Jan Blazer, uh, bekend uh, van zijn cabaretstukje over de zonsverduistering. Had het nu over de camping. Nou, was, leuk, was een leuk stukje, vond ik zelf. En uh, dat wilde ik u niet onthouden, luisteraars. We gaan uh, verder met een uh, uh, Nederlandstalig werkje nu. Dan moet ik even uh, uh, opzoeken. Oh ja, dit was hem. Van uh, Veldhuis Kemper. En uh, die hebben het erover. Ik wou dat ik jou was.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 En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiesel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik was. niet de vet, maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de thuis was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragoe, maar de pastij was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was.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 En dan nog Ja, Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Dat ik ik mezelf was. dat ik alles was. was. was. en jij was. was. Ik wou dat ik jou was, nou, ik wou ook wel dat ik hun was, want, uh, ja, talentvolle jongens, uh, leuk zingen en ook nog leuk uh, cabaret opvoeren, uh, veldhuis en Kemper. en uh, ik kan u nog een leuke anekdote vertellen. Anneke is dood. Nee hoor, anekdote. Eh, uh, ik, ik uh, viel in december viel ik in voor de Goed Man. Ja, dat is echt gebeurd. En uh, toen kwam ik in Hout op een adres, en dat bleek Richard Kemper uh, te zijn. En, uh, ja. Ik kwam daar binnen en de man ging achter zijn vleugel zitten. Die daar natuurlijk in het huis stond. En gaf mij een persoonlijk concert. Als bisschop, zeg maar. Nou, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Dus ik bewaar hele goede herinneringen aan, uh, aan Veldhuis. En Kemper. Nou ja, meer een Kemper. Veldhuis heb ik dan nooit ontmoet. Maar, maar Kemper was in ieder geval een hele toffe peer. Woont helemaal niet zo ver van Zandvoet vandaan hoor. In Aardenhout. Ik ga niet zeggen waar hij woont. Want uh, dat is weer een inbreuk op zijn privacy. Maar in ieder geval, uh, mensen, hij woont in de buurt. Ja, vindt u me nou onverantwoordelijk dat ik dit vertel? Nou, Michael Boeblee Michael wel een beetje. Die zegt, uh, call me irresponsible. Noem mij maar onverantwoordelijk. Call me irresponsible. Call me unreliable. A throw in. Undependable too. I do my foolish alibis. Bore you? Well, I'm not too clever. I I just adore you. So calm, unpredictable. Tell me I'm impractical. a Rainbow. I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable, but undeniably true. But I'm irresponsibly. Take dansen Michael Bublé. No, ah ja, lekker hoor. Celine Dion doet een mooie uitvoering van dat nummer 17. En, uh, dat is natuurlijk bekend van uh, Janice Ian, maar dit vind ik ook wel een hele mooie versie. The truth Can smiles Married young and then retired The Valentine's I never knew The Friday night charades of you Were spent on one more beautiful At seventeen It isn't all it seems At 17 A brown-eyed girl in hand-me-downs Whose name I never could pronounce Said pity please the ones who serve They only get what they deserve a rich relation hometown queen who marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the air Seventeen mm -hmm. to those of us who knew the pain Of Valentine's that never came And those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today. When dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like. Ourselves that slowly tear, inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown, and that call and say, "Come dance with me," and murmur vague obscenities at ugly girls like me at seventeen. Ja, wat een aangename stem heeft die dame toch. Dolly, wat vind jij ervan, de Dion? John? Hé, nog? Hallo? hallo. Ja, hallo. O, o, over. Hallo, over, hallo. over. Ja, hier bip, ben bip, ik, hier. doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Hey, luister Dolly. Uh, ja, ja ik had, het al, ik had ja, stel, het al. Ja, ik denk nou misschien ken jij er. Want, uh, het ja, het, het, het, het, het misschien wel. Ze het, hebben het het ook eens antwoord de gewoond, Wist je dat? Nee hoor. Ik zit al te denken, Die denk, oh, gaan we ook uitnodigen voor Zandvoor Ja, dat zou wel leuk zijn. Hè? Ja, dat zou niet wel niet leuk zijn. Zeg heet. Ja, maar ze is even gestopt met zingen, want ze verzorgt haar man, die uh, ja, kennelijk ernstig ziek is. Of in ieder ja, geval, ze heeft uh, ook een, uh, een, een oude grijsaard, hè, geloof ik. Ja, ik. De, ja, die is wel uh, een jaar of 25 ja, ouders zijn, geloof ik. Het ja, ja, ja, uh, ja. hoeft allemaal geen punten te zijn, maar ja, als gezondheid. Ja, maar dan weet je natuurlijk dat je op een dag mantelzorger gaat worden. Ja, ja. Ja, ja. ja. En hij droeg nooit een mantel eigenlijk, die man. Ik weet niet of hij nou nee, wel ik een man je nagaan. Ja, ja. ja, ze zal er wel eentje kunnen kopen. Nou, dat denk ik wel. Ik denk ja. wel tien. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, maar ik ken er wel. En, en sommige dingen van de vind ik ook erg mooi. Ja, ik ook. Ja. Nou, wij, wij sturen haar al onze liefde. Oh. En, en uh, zo dadelijk het nieuws weer. Ga je vertellen. Ja, ja. Na, na het volgende nummer dan maar. jazeker Oké. Okay. Al onze liefde voor Celine Dion. Is dat zo? Nee, hoor, dat is het foute nummer. Ik bedoel, ik bedoelde deze. En ik kiss je, tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And in while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. En hij wordt natuurlijk geassisteerd door Dolly Tempirik. En dat doet ze op een fenomenale manier, luistert u maar. Hier is weer het regionale nieuws. Dolly. Ja, dankjewel Ruud. Ja, we hebben een kleine update. Ruud? van het. Ruud, och, nou ja, het is toch wat, hè? Nou. Uw, sorry, Charles. Sorry, Charles. Ja, yeah, Charles. Daar Herkansing. Oké. Okay. Nou. Goed. Een update van het regionale nieuws. Het uh, is niet echt regionaal, maar ik vond het wel leuk om te melden... want na de uitspraak van de Hoge Raad... waarin gesteld werd dat de staatsloterij jarenlang deelnemers heeft misleid... hebben tienduizenden mensen zich gemeld bij de stichting. De stichting Loterijverlies laat weten verrast te zijn door de massale toeloop. Er zijn inmiddels veel medewerkers aan het werk om de duizenden e-mails... waaronder talloze felicitaties te bekijken en te beantwoorden... al dus jurist Ferdi Roet... Uh, afgelopen vrijdag oordeelde de Hoge Raad dat de staatsloterij in de jaren 2000 tot 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over het aantal te winnen prijzen en de hoogte van de prijzen. En zonder dat te communiceren trok de staatsloterij de prijzen en de jackpot... niet alleen uit gemiddeld 3 miljoen verkochte loten... maar ook uit wel 15 miljoen niet verkochte loten. Ja, wat een, wat een, eigenlijk, wat een misleiding, hè? Ja, en ik heb mijzelf al jaren geleden aangemeld bij het loterijverlies. Want je kon, dat kon je jaren geleden al doen. Ja. En uh, ik, ik ben dus lid van die club. En ja, je, ja. Moest toen, je moest toen wel een bepaald bedrag in euro's doneren... om daaraan mee te kunnen doen. Ja. En dat bedrag was dan bestemd om dat proces te voeren. Nou, dat hebben ze, hebben ze nu uh, gewonnen. Ja. Dus nou hoop ik, uh, want de die schijnen ook allemaal lijsten afgegeven te, te hebben. Of te, ja. te, verplicht. Ja. Waarin dus al die bestanden staan waarvan mensen die dus in die periode die jij net noemde... Ja. Uh, betaald hebben aan de staatsloterij meegedaan hebben. Dus ik hoop zelf ook een... Uh, ik geloof dat ik een jaar of vijf... Dat je toch vijf, een, uh, een, een vijf, kracht krijgt. Ja, ik heb jaren vijf, dacht ik, wel met, met twee loten in de maand meegedaan. Dus. Zeg maar, hoe gaan ze, hoe, heb jij al enig idee hoe ze dat dan gaan berekenen? Waar je dan eventueel recht zou, op zou hebben? Nou, daar wordt in eerste je, krijg je gewoon je inleggeld terug. Nou, er wordt in eerste instantie onderhandeld met de staatsloterij. Om uh, um te kijken of ze eruit komen. Een uh, uh, gentleman agreement. Uh, waarbij de staatsloterij misschien een voorstel doet om een bepaald bedrag per uh, verkocht lot uh, te gaan, uh, gaan uitbetalen alsnog. Uh, komen ze daar niet uit. Dan gaan ze weer naar de rechter. En dan gaan ze dus de rechter laten bepalen... welk bedrag dat zou moeten zijn. Nou, dat wordt nog spannend. Hou ja. ons op de hoogte, Charles. Dat ga ik zeker ja, ik moet doen. Zeggen, dat, uh, vind ik vind het wel een spannend verhaal, dit. Dan komt een pingeltje. Ik was nog niet klaar. Dat geeft niet. We zijn er klaar mee met de onderwerpen. En uh, uh, vandaag is een uh, 49-jarige man op Schiphol aangehouden... voor uh, witwassen en het in bezit hebben van 2 kilo drugs. Vermoedelijk cocaïne. En dat heeft geleid tot twee huiszoekingen in Amsterdam en halfweg. En hierbij is een 56-jarige vreemdeling met een vervalst Venezolaans paspoort aangetroffen. De vreemde, vreem, vreemdeling verblijft vermoedelijk illegaal in Nederland. Een vreemdeling, dat was zeker iemand uit China dan. Een vreemdeling. Mag ik me nu dertien? Oh, oh, oh. Met lijst? Oh, ja, witte lijst. Bijna. Witte lijst. Witte lijst hangt aan muur. <laughs> <Ja>. <laughs> de vreemdeling verblijft vermoedelijk illegaal in Nederland... en is ook aangehouden. Het SVLM doet onderzoek in de zaak... onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Het samenwerkingsverband Liquide Middelen... bestaat uit medewerkers van de koninklijke Marichossé, Fiat en Douane. En uh, ook wel een leuk nieuwtje, want uh, deze week wordt het grootste jacht... dat ooit in Nederland is gemaakt voor het eerst aan de buitenwereld vertoond. En we weten niet wie de eigenaar is. Dat is dan weer jammer zo tegen de tijd dat het tegen Valentijn loopt. Hè? Ik bedoel is echt zo'n zo uh, privéjacht. Zo'n zo privéjacht, ja. ja. Het is een, een, uh, het, uh, op Kaag Eiland is die gebouwd. Ja, want daar ben ja, ik wel eens, ja, eens langs gevaren. Ja, ik ben ja. er ook wel eens langs gevaren. Daar ligt je mijn je jacht ook, hè. Mijn jacht ligt daar ook. Oh, die van <laughs> jou is binnenkort klaar dus. Ja, ja, ja dus jij bent het. Allemaal gauw, Ja. <laughs> Nou, hij is uh, 101,5 meter lang. Zo, dat is En uh, het casco werd in Rotterdam gebouwd. En die werd in juni 2012 bij Valent naar binnen gevaren. Nou ja, dus en tweeënhalf jaar later is het jacht dus nagenoeg klaar. Maar kan hij wel, kan u wel de, de ringvaart af? Dan? Want het, uh, vanaf de kaag uh, moet... Op zijn... Ja, moet je de ringvaart. Moet ja, je 100 linksom, meter? Rechtsom gaat. Ja, dat wordt nog wat, hè? Jeetje, mensen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het, uh, hij, hij biedt gaat, uh, plaats aan uh, 14 gasten in zes gastenhutten. Ja. En er is een dubbele VIP-hut voor de eigenaar. Ja. En er is Zijn dat een VIP-hut? of VIP-hut. VIP-hut. Stond het even verkeerd, neem ik niet. Ja, ja, nee, ja. heeft hij wel vaker last van mensen. <lacht> en, maar ik zeg het ook nog wel eens verkeerd. Dus dat... dat... <lacht> Hey, en er is dus een accommodatie aan boord voor de kapitein. En ja. 28 bemanningsleden, jongens zeggen. Het heeft ook een helikopterdek. Nou, ik ben er trots op dat we dat in Nederland ook tegenwoordig fabriceren. Een jacht met een helikopter, dat nou, is niet te geloven. Dat is een ja, zeewaardig jacht jongen. natuurlijk. Dan. Ja, ja dat, dat moet haast wel. Ja, en inderdaad, dat gaat binnenkort door de ringvaart. Ja. Gaan we even opletten wanneer uh, dat gaat gebeuren. Het enige eten nou. wat ze aan boord hebben zijn jachtschotels. Hè? Jachtschotels, ja. ja. Dat is dan weer jammer. Ja. <laughs> Dat valt weer tegen. Ja. Nou ja, alhoewel kan ook lekker zijn. Ja, ja, ja, zo is het. Nou, weet je, we gaan weer terug naar het nieuws. Mag ik een pingeltje? Dank u wel. Een bestuurder is vanochtend op de zeeweg in Overveen... met zijn auto in een slip geraakt en in de middenbergen beland. In de bocht raakte hij de macht over het voertuig kwijt... en kwam tot stilstand ter hoogte van restaurant De Bokkendoorns. De bestuurder kwam er heel huids van af en hoefde na een controle door het ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis, gelukkig. Ja. De bestuurder heeft naar eigen zeggen nog een contact gehad met de wagen achter hem, maar die is doorgereden na het incident. Contact? Laat... contact had hij bedoeld botsing? Ja, dat blijkt nou. me wel. Nou ja, ja hij kan ook contact met, hem, met de bestuurder gehad hebben natuurlijk. Ja, nee, met de wagen. Ja, met met de wagen. Oh, ja. ja contact ja. met de wagen achter hem. Okay. En een latere passant is gestopt en die heeft de man hulp geboden. Mm -hmm. nou ja, door het incident was de weg gedeeltelijk gestremd... en de wagen is door een berger opgehaald... die de bestuurder later ook een licht heeft gegeven. En later in de ochtend zou de zeeweg nog worden gestrooid. Ik hoop dat het gebeurd is. Pingeling, dank u wel. Van de gemeente Zandvoort mocht Lucienne Cohen na 12 jaar... opeens geen schoonheidsbehandelingen meer geven in het tuinhuis van haar ouders. Gisteren pakte ze de draad weer op in het gloednieuwe beauty salon Boudoir bij Sarah in de Haltestraat. Rondom de schoonheidssalon in het tuinhuis van haar ouders... ontstond vorig jaar een ruil die Luciennes vader Han Cohen het wethouderschap kostte. De salon zou illegaal zijn omdat Lucienne niet meer thuis woont. De Zandvoortse spande een zaak aan tegen de gemeente... en op 12 februari buigde rechter zich over de vraag... of zij nu wel of niet legaal in het tuinhuis zat. Gisteren is omstreeks 4 uur een 76-jarige dame... op de Van Leeuwenhoekstraat in Haarlem beroofd van haar tas. Haar tas werd door een man beetgepakt... en deze probeerde uh, uh, de tas van haar los te rukken van de pols... Die daar, en ze kwam daarbij pijnlijk ten val. Even kijken, want ik zit nu mijn briefjes door elkaar te gooien. Dat is vervelend. Ja, dat is heel vervelend. <kijkt> oh ja, daar heb ik hem. Ja. Het lukte de verdachte om de tas te pakken... en hij reed daarna op een fietsweg via het fietstunneltje... dat richting de Leidse Vaart loopt. De verdachte is een jongen van ongeveer 16 jaar oud... ongeveer 1,80 meter groot, met kort blond haar. Hij droeg een zwarte jas en een lichte broek. Mocht u informatie hebben over deze straatroof of getuigen zijn geweest... bel dan alstublieft met telefoonnummer 0900 8844. En u kunt ook anoniem contact opnemen. En dat kan via telefoonnummer 0800 7000. Het olieverfschilderij Different Views van de Zandvoorts Californische Kunstenares... Donna Corbani heeft een vaste plek gekregen in het gemeentemuseum Den Haag. Vanzelfsprekend is de kunstenares vereerd en trots... om tussen de grote namen van de kunstgeschiedenis te staan. Het miniatuurschilderij is permanent tentoongesteld in de wonderkamers tussen beroemde kunstenaars als Damien Hirst, Andy Warhol... Roy Lichtenstein en Marlene Dumas. Namens ons gefeliciteerd, Donna... Een inbreker is maandagnacht betrapt toen hij probeerde een kapperszaak binnen te komen aan de Kruisweg in Haarlem. De man sloeg daarna op de vlucht richting het Stationsplein. De politie heeft gezocht naar een man van ongeveer 1,75 meter lang met een korte bruine jas en een bivakmuts. De dader heeft brede schouders al dus een tweet van de politie. Getuigen worden verzocht te bellen via het telefoonnummer 0900-8844. En tot zover het regionale nieuws. Daar gaan we over. Tja, de gladheid is verdwenen en de temperatuur loopt op naar een graad of vijf. De zon schijnt geregeld, waarschijnlijk in de omgeving Kennemerland en in Zandvoort constant. Maar heel lokaal kan er nog een winterse bui voorkomen. Bij dit alles waait een geleidelijk tot matig toenemende noordenwind. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. De wind waait meestmatig matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur daalt overal in de regio weer tot onder het vriespunt... Het kan zo'n 2 tot 4 graden gaan vriezen. Morgen schijnt geregeld de zon... maar er is ook weer een enkele winterse bui mogelijk... en dan met name in de middag. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur gaat morgen stijgen naar zo'n 4 tot 5 graden. Zover het weerbericht. Proud, Lord, don't she make me proud She never makes a scene By hanging all over me In a crowd Cause people like to talk Turn out the lights I know she'll be breathing with me And when we get I want you. She's always a lady, just like the lady should be. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get Dat betekent dat wij aandacht gaan besteden aan Gledderd-muziek. Nou, wat het precies inhoudt, ga ik straks aan Dolly vragen. Maar ga eerst maar even wat draaien. Dit is echte Gledderd-muziek, luisteraars. Ik hou ervan van koffie. Drink de jabberswijn. Eet de te vis. Maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt. Hal kip voor in de soep. Voer de Joodse Handel. Oei, ik voel me goed. Die schikse is wel mooi, heel goed toch voor een gooi. Maar een dat van mij heb ik gezin te zijn, zij. Ik ga dan naar de shool, een trek een trekker, grote schmoel. Schmagel met een bagel. begrijp wat ik bedoel. Toch zie je mij wel leren, gehele de Torah Ontwikkel en verwikkel, mezelf als een graver. En s'avonds aan de koning door we schikker, wat ik dan. Ik voel me heel gezond als een geziet in Amsterdam. Zij zo koud, de hele dag gesjouwd Tonnetjes met pekelharing en veel zout De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama Roddels zijn en wisten op de De Jongetjes met bijen, ribbes met een baard Toogers met vijtschalen en meisjes met een tuin De kalle heeft de gozer aan haar geslagen Als ze zijn getrouwd, dan begint de sneller klagen Zeg mosje, die lijven is niet koosje En zorg je dat je pachers lijken is voor de lawaai vanmorgen En aan het toch eens Maar we hey, wij hebben geen graf met die man Want talent is een gelukkige of in dag. glennett uh, Nou, Dolly, wat is nou precies Glennett-muziek voor de luisteraar? Klesmer. klesmer. Oh, oh, Klesmer. Klesmer, ja. Klesmer. Oh. Ja, ja, ja, ja. Waar komt dat ja. woord vandaan? Want ja, dat ja. Het is Jiddisch. Jiddisch. En, Yiddisch, en wat, ja. waar staat het voor? Ja, dat is de. Ja, weet ik veel. Dat is de, uh, voor, de, voor de volkoren. Oké. Okay. Ja. Maar je weet niet de betekenis van het woord. Uh, de letterlijke Kle betekenis van Klesmer, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Klesmer muziek, uh, nou ja, dan weet je gewoon dat het Jiddische dat muziek is. Hè? Dus, dus wat je nou net hoorde, die folklore muziek met, eh, uh, met, met, um, um, even, deel ik weet niet met viool en met klarinet. En accordeon. Acordeon, inderdaad, bas en dergelijke. Mm -hmm. Een beetje Gypsy-stijl, hè? En ja, ik ben helemaal gek van die uh, Amsterdam Klesmer-band. Want daar hebben we net naar geluisterd. Hè? Daar hebben we net naar geluisterd, ja. ja. Die zijn nu uh, uh, een tournee aan het maken, geheel in nieuwe stijl. Um, ze, ze brengen muziek, maar die muziek is ingebouwd in een, uh, in een verhaal: okay. een verhaal van de koning, van de Jiddische schrijver Isaac Babel. En, en dat, gaat over een, dat gaat over een Russische havenstad tijdens de twintige jaren van de vorige eeuw. Ja. En daar heb je Benja, dat is een oppermachtige bandiet. Zo heet het hun nieuwe album dus ook, hè, Benja. Mm -hmm. En die heeft daar de, de touwtjes stevig in handen. Nou ja, en tijdens die theatervoorstelling dan, uh, wisselt de Amsterdam band de muziek af met anekdotes uit het verhaal. Dus oh, okay. ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Ze zijn nog niet zo lang geleden ook op uh, Radio 6 geweest daarmee. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. ook erg benieuwd. Leuk om ja, mee ook, te maken, ik, toch? ik denk ook wel. Want ze, ze zijn niet zo ver uit de buurt. Ze komen in Utrecht en in Saandam. En, uh, Damp, hè? Nee, dit is de Amsterdam klesmer oh, oh, ja, oké. Okay. Oh, ja, ja. Maar, maar nee hey, Damp is weer een andere band. Die is ook heel leuk. Die is geen klesmer die zit meer in, dat is wel uh, een Nederlands met de Nederlandse teksten. En die zit meer in het genre, ja, van. van Dik houten dijken, boer uh, oh, van ja. Frank Boeien, zo, zo ongeveer. Die krijgen we binnenkort in de, hier in de studio, hè, live. Nou, helemaal gezellig. 6 maart, ja. ja. Hey, je had ook ja. een oproepje, geloof ik. hè. Ja, want, dames en heren. Uh, Jongens, Als u en van, uh, jongens en meisjes vooral, <laughs> ja. Mocht je van padden houden en niet willen dat ze overreden worden... ze gaan binnenkort weer trekken, die padden. Ja. En uh, er is ook een oproep bij ons binnengekomen... om te helpen met het overzetten van de padden. Uh, het, wo het wordt daar weer erg druk mee. En de paddenwerkgroep Bleek en Berg zoekt vrijwilligers... die tijdens die padden trekt één of meer avonden per week... een paar uurtjes willen helpen met het overzetten van de padden op en rond de Bergweg in Bloemendaal. Ja, oh ja, ik wilde juist vragen waar dan. Maar inderdaad, ja. Ja, ja, ja daar, uh, dat, dat is hun werkgebied. Ja. Uh, nou, mocht je dat graag willen... dan uh, kun je een uh, berichtje sturen met je contactgegevens. En ook uh, vermelden welke avonden je beschikbaar bent en wilt helpen. Dan ga ik het nu eventjes uh, doorgeven. Dus hou pen en papier bij de hand. Joost... Van Marion Joost van Marion, allemaal kleine letters aan elkaar. Het hotmail.com Ik zal het straks ook eventjes op de Facebook-lunch- uh, Facebook-site zetten. Ja, de Zandvoort Lunch bedoel ik, van de Facebook-site van Zandvoort Lunch. Daar zal ik het ook even op zetten. Dan kunnen geïnteresseerden het daar eventjes ook nalezen. Ja, er een hoop van die diertjes natuurlijk doodgereden door het verkeer. Ja, he? ja, ja, ja. Nou, en het is misschien hartstikke leuk om een padderaper te worden. Ja. Uh, ja. Moet, zou, je, zou je dat met, met een schepje of met, met je hand? Want ik kan me ook voorstellen dat de mensen dat niet eng vinden. Nou, volgens mij uh, pak je ze gewoon met de hand. Je zal ja. wel uh, handschoenen aankrijgen, de, ja. denk ik. Even kijken, staat het erbij... Nee, staat nergens bij hoe je ze. Je moet ze gewoon, denk ik, oppakken met de handen en even naar de overkant brengen. Nou, ik moet... heb ook wel eens gezien dat ze dan in emmers uh, verzameld worden. Hè. En dan breng je zo'n emmer. En trouwens, alle informatie is ook na te lezen, dames en heren, op www.padden.nu. Zo is dat. En mocht u, uh, luisteraars, vermoeid raken tijdens die klus, dat mag u allemaal even op de grote paddenstoel, toch? Rood met witte stip. Zo is dat. Ik wist, dit duurt geen leven lang, had ik mezelf bij het afscheid in bedwang. Ik zei: Bedankt, geen andere man geeft ooit wat jij me geven kan. It's <laughs> good. Kregen in Parijs een gouden band, van weer een andere reis, een kaartje met: Ik heb je lief, wat souvenirs. Nieuwte huur Drie zomers lang Was jij mijn liefste Drie zomers lang Geen uur zonder jou Het mooiste weer. Tony van der Bos. We kennen het natuurlijk allemaal van Shaki van de Hoek. Roosje, maar roosje. Dit was uh, maar liefst drie zomers lang. Van 12 tot twee, van winst met Charles Duijf. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. En ik niet alleen. Dolly ten Pier, ik doe het ook met me mee. Ja, ja. Dat ik nou ook weer klaarstaan? Ik. Nee, nou, ben ja, jou door jouw schuld, nou ben ik ook de draad kwijt. Ja, we zijn ja. nogal een beetje groot. We zijn een bezig beetje in vandaag, de war. Wezen, ja, ja. ja, maar het ja. maakt niet Zal uit. Zal het door de zon komen? Ja, dat denk ik. Ik heb een zonnesteek. Ja. Ik heb een zonnesteek. Ja, ik heb hem ook in mijn nek staan. Dus ik, je merkt het toch hoor. Ja, toch hè? Ja, je merkt het. Ja. Nou, ik ga mooi draaien. Een hele mooie van Ten uh, CC. Oh, echt waar? I'm not in love. Oh. Op de valreep, luisteraars. want dat is meteen ook de laatste van vanmiddag, Dolly. We moeten, we moeten afscheid nemen. Het is, het is toch wat? Zo snel gaat het om Zandvoort uh, Lunch. Uh, we hopen dat de lunch goed gesmaakt heeft. Goede bekomstluisteraars en natuurlijk morgen weer collega Ruud Jansen. En uh, die gaat ook weer voor heerlijke muziek zorgen. Dus uh, morgen om 12 uur weer een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunst. Zo tot, is dat. Tot dan. Fijne dag nog. The silly so face nice.